Drie kale plekken. Martin had al zijn vriendjes en vriendinnetjes uitgenodigd op zijn verjaardagsfeestje. Natuurlijk was ook zijn beste vriend Kees erbij. De dag voor het feest, zei de moeder van Kees... Ik zal je haar knippen, dan zie je er morgen netjes uit. Knipt u het alsjeblieft niet te kort, zei Kees. Nee hoor, zei zijn moeder. Maar er moet wel een flink stuk af, want het is veel te lang... Ze pakte de schaar en begon te knippen. Kees keek heel bezorgd naar al het haar dat op de grond viel. Toen zijn moeder klaar was met knippen, gaf ze hem een spiegel. Kees keek erin. Oh nee, dacht Kees. Mijn moeder heeft het veel te kort geknipt. Maar wat is dat? Bovenop mijn hoofd zitten drie kale plekken. De anderen zullen me morgen op het feest van Martin zeker verschrikkelijk uitlachen. Kees schaamde zich voor zijn drie kale plekken, en daarom zette hij zijn cowboyhoed op en ging buiten spelen. Waarom heb je een cowboyhoed op? vroeg Joop, zijn buurjongen. Oh, zomaar omdat ik er zin in had, antwoordde Kees. Maar het is toch veel te warm om een hoed te dragen? zei Mieke, het zusje van Joop. Volgens mij ga je straks zweten. Dat komt dan goed uit, zei Kees. Want als je zweet, gaat je haar sneller groeien. We gaan een cadeautje kopen voor Martin, zei Mieke. Ga je mee? Goed, zei Kees. Maar ondertussen dacht hij... Ik denk niet dat ik naar het feest van Martin ga. Waarom draagt hij een cowboyhoed? Vroeg de baas van de speelgoedwinkel. Omdat hij graag wil zweten zei Mieke. Dan gaat ze haar sneller groeien, zei Joop. Onder het avondeten had Kees zijn hoed op zijn hoofd. Zet die hoed af, Kees, zei vader. Kees keek naar het bijna kale hoofd van zijn vader en dacht... hij begrijpt me ook al niet en zette zijn hoed af. Na het eten ging Kees naar zijn kamer. Hij deed de deur op slot en keek in de spiegel of zijn haar al gegroeid was. Maar dat was niet zo. Niet eens een heel klein beetje. Ik hou vannacht mijn hoed op, dacht hij. Dan zweet ik de hele nacht... en dan groeit mijn haar misschien wel. Toen Kees de volgende ochtend wakker werd... keek hij meteen in de spiegel. Maar de drie kale plekken zaten er nog steeds. Smiddags na school kwamen Joop en Mieke Kees halen om naar het verjaardagsfeest van Martin te gaan. Houd je die cowboyhoed ook bij het feest op? vroeg Mieke. Ja, zei Kees. En hij dacht. Niemand gaat naar een feest met drie kale plekken op zijn hoofd. Toen ze bij het huis van Martin aankwamen, belden ze aan. De moeder van Martin deed open. Ze keek heel boos. Alle kinderen zijn er al, zei ze. Maar Martin heeft zich opgesloten in zijn slaapkamer en hij wil niet naar beneden komen. Kees liep de trap op naar boven en klopte op de deur van de slaapkamer van zijn vriend. Ik ben het, Kees, zei hij. Martin deed de deur open. Waarom ben je niet op je eigen feest, vroeg Kees. Ga je mee naar beneden? Nee, zei Martin, want ik zie er gek uit. Martin had zijn beste kleren aan. Kees vond dat hij er helemaal niet gek uitzag. Dat zei hij ook. Nee, dat is het niet. Mijn moeder heeft mijn haar geknipt, zei Martin. Het is veel te kort en ze heeft ook drie kale plekken gemaakt. Kijk maar. Kees begon te lachen en deed zijn cowboyhoed af. Dan lijkt jouw moeder veel op de mijne, zei hij. Martin zag de drie kale plekken op het hoofd van Kees en begon ook te lachen. De twee vrienden gingen samen naar beneden. En het werd toch nog een heel leuk feest.